Mariet Krol met het NOS-journaal. In Nigeria zijn 21 mensen om het leven gekomen bij een terreuraanslag... zegt een Sjaïtische leider in de noordelijke stad Kano. Een zelfmoordterrorist liet een bom afgaan... tussen de deelnemers van een Sjaïtische processie van Kano naar Zaria. De politie heeft het dodental van 21 niet bevestigd... maar er zouden ook tientallen mensen gewond zijn. Een tweede terrorist werd aangehouden voordat hij kon toeslaan. Hij wordt ondervraagd. Aangenomen wordt dat de aanslag het werk is van de soenitische terreurbeweging Boko Haram. Die streeft naar een eigen islamitische staat met sharia-wetgeving. Op het IJsselmeer bij Lemmer is een grote zoekactie gaande naar een vermist schip. Het is een huurboot die rond half zes van de radar verdween. De hulpdiensten hebben een wrak gevonden en onderzoeken nu of het de huurboot is. Het is niet bekend hoeveel mensen er aan boord waren. Op de Nieuwe Maas bij Rotterdam is aan het eind van de middag... een speedboot omgeslagen met twaalf mensen aan boord. Iedereen is gered. Alle twaalf mensen zijn uit het water gehaald door schepen in de buurt. Ze waren onderkoeld en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De speedboot was gehuurd voor een bedrijfsuitje. Nederland gaat in beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie... over Starbucks. De commissie oordeelde vorige maand dat Nederland de Amerikaanse koffieketen... 20 tot 30 miljoen euro belastingvoordeel heeft gegeven... En het kabinet moet dat geld van Brussel terugvorderen. De commissie vindt het ongeoorloofde staatssteun. Maar volgens het kabinet staat niet vast dat de Belastingdienst de regels heeft overtreden. De afspraken met Starbucks zijn in lijn met regels van de OESO. En de commissie hanteert nu ineens eigen regels, zegt het kabinet. Het weer. Vanavond vanuit het westen meer regen en ook wind. Morgen opklaringen en zon. In de avond gaat het dan opnieuw regenen en stevig waaien. Vooral zondag waait het hard.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 Wat zie je het op jouw C-fans antwoord? Ja, jongen, je hebt ons gemist, althans, dat hoop ik althans. En ja, twee uur lang zie je het, wat hebben we allemaal klaar voor je staan. Natuurlijk, heel veel hete hits. En over hete hits gesproken, ik vind dit gewoon een lekker fout plaatje. Style! Winding down the street Got my pockets full of dough and I'm here Two fat ladies wanna take me Corrupt my mind and soul and I feel So damn hot right now My head is spinning from all the things I've seen What the walk of shame to the bar Gonna get myself a drink I drink tequila, it makes me feel wild They call me later And this is my style Sex on the beach with a white Russian So yeah. y'all Jack now find pink flamingos, jamming wingo that I don't understand. And I ask, can you show me the quickest way to the road to Mandalay? Pack my bags and go to the bar, gonna get myself a drink. I drink tequila, it makes me feel wild, they call me love. They call me Lolita and this is my style. Sex on the beach with a white Russian, please. Moda with soda, I like it, like it, like it. Like it. Ik hou ervan lekker fout en ja, gewoon hierbij zie je het. Nieuwe muziek: Tim Arisu met Style en de uuropener High Low. Of je weet wel wie dat is, toch? Dat dacht ik ook. Oeh la la! Ja, zie je het! Twee uur lang keihard op jouw 106.9, 104.5. Of misschien luister je mee via het wereldwijde web. Welkom allemaal. Oh, wacht even. Je kunt ook natuurlijk via ons digitale televisiekanaal kijken. Ziggo, Ziggo Kanaal 40. Mijn naam is DJ JK. En vanavond hebben we niemand minder dan de one and only DJ Dion Sydney een uur lang in de mix... Ja, en dat niet alleen. We gaan ook eventjes kijken wat er allemaal in de mailbox is binnengekomen. En ik zie een mailtje binnenkomen van Mysterious. Ze vieren alweer hun vierjarig bestaan. En ja, dat alles tijdens de kerst. Ja, wil je ook even genieten? Foyeur kondigt de line-up aan voor de Heineken Musical. Op 28 november. Oftewel, gewoon morgenavond is het feest. This is Foyeur. sessies, Ze komen weer... Waar dat gaat gebeuren, ik weet er alles van en dat ga ik jullie straks allemaal vertellen. Dat en meer en natuurlijk heel veel hete nummers. Hete nummers heb ik zeker meegenomen, zoals deze van Higher Self. House Music. Zet de eens wat harder. Buiten is het geur. Het is herfst. En als je het koud hebt, dan mag je er gerust winter van maken. Ik heb de hete beats. En dit is See It. way back everybody jack move, shake and shuffle go back throw back way back everybody bounce to the house future hustle go back throw back way back everybody jack move shake and shuffle go back throw back way back everybody bounce to the house future hustle Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Go back, throw back, way back, everybody check Go back, throw back way back. Everybody bounce in the house with a hustle. Go back, throw back way back. Everybody jack. Go back, throw back way back. Back, back, back, back. Back back. Throw back way back. Everybody jack. Shake back, back, back. Everybody house, move, back, back, back. Everybody jack, shake and shuffle. Go back, throw back way back. Everybody bounce in the house with a hustle. Go back, throw back way back. Everybody jack. Go shake and shuffle. Go back, throw back way back. Everybody bounce in the house with a hustle come on you know that from to from van Susanne en Susanne zegt wat een geweldige plaat, uh, die Hilo oelala. Maar wie is dat? Wie zit er nou achter? Ja, ik denk iedereen weet dat inmiddels wel, dat dat Oliver Heldens alter ego is. Oliver Helden is Hilo, Hilo, Oliver Heldens. Ik zeg, een zeer aangename plaat. En deze plaat ook dus higher self house music met een beetje ja, Oliver Heldens lookalike. Ja, we trappen gelijk maar uh, met een nieuwtje af van Mysterious, want ze viert haar vierjarig bestaan, dus de tweede kerstdag. Ja, na drie outdoor events in de Kuip, Rotterdam, Mystery X. Van de grote DJ's uit te zien en meerdere uitverkochte edities viert Mysterious op tweede kerstdag. Maximaal haar vierde verjaardag in de Maasilo in Rotterdam. Naast een verbluffende line-up wordt er groot uitgepakt voor de ultieme Christmas experience met show elementen en special effects. Mysterious When Dark Knights Fall keert op 26 december terug met een ijzersterke line-up... die aankomende feestdagen tot een hoogtepunt zullen brengen. Uiteraard knallen de dikste housebeats uit de speakers in de main area. Zo zal Tony Jr. er niet over twijfelen om deze area van de authentieke gratiload te laten schudden. Daarnaast maken namens Alvaro en Mighty Fools plaats in een internationale reisschema... om deze kerst onvergetelijk te maken. Ja, na het succesvolle Mysterious debuut van Wild Styles zet Mysterious het hardstyle uurtje voort... met niemand minder dan s populairste hardstyle DJ Cone... Op een welverdiende plaats 49 in de DJ Mac Top 100 is er geen twijfel over mogelijk... dat hij de main area van deze authentieke silo aan het einde van de avond met 150 bpm gaat laten schudden. Ja, nieuw is de You Know Area, de vervanger van de Waarom Daarom Area... die inmiddels op eigen benen staat als losfeest in de maasilo. In de You Know Area zullen uiteenlopende de eenlopende muziekstijlen aan bod komen... en Diaz en Bruno zorgen voor de beste artiesten. Van de Dick's urban beats van Biggie en Freddy Morera tot de hardste eclectic en trap van Lady B. Het motto Party Hard You Know belooft in deze era helemaal op zijn plek te vallen. Ja, liefhebbers van de diepere stijlen kunnen terecht bij de mannen van Boekenville. Hun eigen era elevated, ook de muzikaalse familie. Uit de Nederlandse dancing scene Shermanology is erbij om een heerlijke deep en future house sound op de dansvloer te verspreiden. Ja, geen zorgen dus om de kerstkilootjes, want die zijn na deze avond sowieso verdwenen. Ja, Mysterious zorgt, ja, nodigt uh, uitsluitend de allerbeste artiesten uit... die dit jaar de unieke stempel op deze feestdag zullen drukken. U hoort het al, de main area, de electronic dance music... met Fato González en MC Chen, Alvaro, Billy the Kid, La Fuente, Merk McRoland... Justin Malo, The Mighty Fools, Coon en Tony Jr. en MC Patrick Brown... In de Elevated uh, vind je Shermanology, Bukenviel, Stefan Pulijn, Mesto, Jasper Dietz en MC is Jolly Good. Ja, de You Know Stage met Kaiser Live, Lady B, Freddy Morero, Biggie, Sam Blantz, Nick Vethorst, Diaz en Bruno, Fabri en Paolo, Converse. En de Talent Stage, ja gezellig, suspect Gino Dakota, Jay Ferdinand, Mr. Cotina, Zoon, Fanatics Music, Lemain en Miquels. Ja, de early bird tickets, ze zijn al uitverkocht. De dark night tickets, ze zijn compleet uitverkocht. Inmiddels zijn ze aanbeland bij de normale presale tickets. Deze zijn 17,5 euro. Haal ze op tijd, want ja, anders ga je naar de late dark night tickets. Dan ben je toch weer 5 euro meer kwijt, oftewel 22,5 euro. Je kunt ook een Christmas group ticket. Dat is 60 euro voor maar 4 personen op één ticket. Ja, de tickets zijn verkrijgbaar via ticketscript. Dus zet hem in je agenda. En ja, je hoeft niet bang te zijn dat je het kerstdiner hoeft te missen... want het begint pas om 11 uur, dus je kunt eerst eventjes een uh, goede basis leggen... en daarna lekker alles eraf dansen tot 7 uur in de ochtend. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek, dat is het zeker. Op het label uh, Tastemakers uh, vinden we Johnny D.K. met Do That Thing. En Do That Thing, dat gaat hij zeker doen. Wat een pauze van een plaat. En je gaat hem zeker vaker hier horen... Dit is Sears met straks. het tweede uur. Een uur lang nonstop in de mix, de one and only. DJ Dion Sidney en hij heeft er zin in. Zijn platentas weer vol. Zijn USB-stickjes opgeladen. Het maakt niet uit, zijn haartje is netjes gekampt. Straks Dion Sidney, maar nu eerst. Do that thing. Zo'n leuk feestje. jeur, want ze kondigt de line-up aan voor de Heineken Musical. Morgen, 28 november. Ja, Steel Entertainment Group, de organisatie achter de succesvolle foyer-evenementen... ...kondigt vandaag de succesvolle line-up helemaal aan voor de aankomende editie. Ja, we vinden uh, echt de naam hier zo ongelooflijk. Artiesten als Otto Noos, bekend van de wereldhit, Million Voices... ...Marco's, The en Germanology met live band... Passeren de revue naast natuurlijk de bekende Voor jeur Mitchell Niemeyer en Aaron Kill. De avond wordt gehoord door niemand minder dan Mr. V.I. Ja, de Heineken Music Hall wordt op de jubileumavond omgebouwd tot de grootste nachtclub van Amsterdam. In tegenstelling tot veel evenementen draait Voor Jeur om een totaalervaring en is het meer dan een avondje uit. De show-elementen zorgen ervoor dat de avond naar een hoger niveau wordt gebracht. Er zijn VIP-tafels uh, door de zaal verspreid, die het geheel een exclusieve uitstraling geven. Deze exclusiviteit staat echter de integriteit van de muziek niet in de weg. De groovy house sound waar Foyeur zich in specialiseert staat nog steeds aan de basis van het evenement. Al met al zal Foyeur op de 28e een onvergetelijke editie neerzetten in de iconische Heineken Musical. Met de volgende editie in het vooruitzicht, de Opium Barcelona, begin december groeit de Amsterdamse organisatie uit tot een speler van formaat. Ja, Steel Entertainment Group is een organisatie dat focust op artist- en event management en gebaseerd is in Amsterdam. SAG heeft een tal van uh, talentvolle artiesten onder hun hoede... en zijn mede verantwoordelijk voor het succes van Foyeur en Slumber Party. Beide concepten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het Amsterdamse nachtleven. Kaarten zijn te koop via Ticketscript. En tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek en nieuwe muziek. Oh, we hebben weer een mooie te pakken. Hij kwam van de week binnen in de promo promomaling uit Italië... Simioli en Provenzano, featuring Scarlet. Ik vind hem lekker. Het is een beetje trendy. Het is een beetje, een beetje future house. Ik zeg, zet hem gerust harder, want deze ga je vaak hier horen. Dit zijn Simioli en Provenzano. 6.9 ZFN TVM Song voor 106.9 Met de Slicer Boys en 2 can't play that game. Oude klassieker En over oude klassiekers Spinning Sessions Ze komen weer terug in het klokgebouw in Eindhoven Jazeker Spinning Sessions is terug na een de showcase in Air Amsterdam Tijdens het Amsterdam Dance Event Is het nu tijd voor Eindhoven Op zaterdag 19 december staan meer dan 15 artiesten Met een link naar het grootste platenlabel ter wereld Op het podium in het klokgebouw in Eindhoven op twee verschillende stages, een spin-in-session stage en een spin-in-deep stage... Tracteren de DJ's hun fans op een negen uur durende show vol met muzikale verrassingen. Ja, tickets zijn nu te komen via www.spinninsessions.com. Ja, Spin-in Sessions is het live concept van het platenlabel Spin Records. Gebaseerd op de gelijknamige radioshow welke in samenwerking met alda events wordt georganiseerd. Onder het motto It All Starts With Good Music komen werelds beste en bekendste DJ's optreden. Het concept is na Spin in Sessions met een meer kenmerkende Big Room Sound uitgebreid met Spin in Diep, waarbij de diepere stijlen meer centraal staan. Bij de muzikale stromingen zijn nog twee verschillende stages in Eindhoven vertegenwoordigd. Ja, Spin in Sessions in klokgebouw in Eindhoven, dus zaterdag 19 december van 10 uur s tot 7 uur in de ochtend. Tickets zijn te koop voor 29,5 euro. En dan line-up, ja, de Spin in Sessions. Pietje, Alpha Rock, Firebeats, Gregor Salto, Jay Hardway, La Fuente, Quintino, Tony Jr., Ubatoscan, Finai, en het is hosted bij Zaldi. Dan nog de Spin in Deep Stage, Pinu Kirby, Joe Stone, Mister Belt en Wezel, Pep en Riz, and Rich, en de Voyagers. En over die Mr. Belt en Wezel gesproken, Je hebt ook een nieuwe plaat uit, Ready to Fly. oude klassieker, maar niet min, even lekker. Ik zeg, we gaan hem gewoon even draaien. Kun je een beetje in de stemming komen. Mr. Belt en Wezel. Ready to fly. Party people in the house Okay in the house om eventjes de tent af te breken. Nou, dat gaat zeker lukken met deze plaat van DBN Mosquito. En daarvoor, Mr. Belt Wezel, ready to fly. Zie het, ja. Zie het zou zie het niet zijn, zonder onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in. Het straalt er vanaf. Ja, je kunt ook meekijken natuurlijk. Met onze webcams in de studio. Ga naar www.cfmzandvoort.nl. En er zit een link op, CFM Zandvoort Live. Kun je lekker meeluisteren, maar ja, dat doe je toch al. En gewoon eventjes meekijken, heb je ook een beetje beeld erbij. Hoef je niet te kijken naar uh, dat goochelen dokelen op SBS6. Ook niet naar de Voice, dat, uh, dat kan allemaal gestolen worden. Maar hier, zie je het, oh, ik heb nog een paar juweeltjes voor je klaarstaan. Voordat het echt een geweld gaat beginnen. Ja, de volgende plaat die je kunt verwachten is Sikala en Sikala, ja... Hij werd bekend in 2015 met zijn nummer Easy Love. Ja, de single bevat samples van het nummer ABC van de Jacksons. Het nummer behaalde een hitnotering in minstens tien landen. In het Verenigd Koninkrijk bereikt het nummer de eerste plaats, ja. De Cigala, wat wil je nog meer weten? De artiestenaam is eigenlijk Bruce Fielder, een Britse DJ. Vind ik Cigala toch leuker klinken. Het blijft ook een leuke, vrolijke plaat. En ja, vind jij de, de volgende plaat ook leuk? Sigala, Sweet Love in... Voor het gaaf van je. Zie het at CFMsantwoord.nl. Ik zeg. Zet hem maar wat harder. Oh, oh, oh. Vrolijk is hij altijd. Net zoals wij. Oh, Sikala oh. Klinkt ook een beetje als een uh, tropisch toetje. Een cocktail. Lekker, weet je het weer. Oh, swing, swing, love,